11 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Alle 27 demonstranten die gisteren in Den Haag werden opgepakt zijn weer vrij. Een rechtse groepering demonstreerde in het centrum van Den Haag tegen globalisering. Linkse betogers hielden een tegendemonstratie. In de buurt van het ministerie van Financiën raakten ze korte tijd slaags. Drie van de betogers moeten binnenkort voor de rechter verschijnen... voor het dragen van verboden tekens of voor belediging. De meeste anderen kregen een boete voor openlijk geweld, het blokkeren van de weg... of het lopen van een andere route dan in de vergunning stond. Door de overstromingen in China zijn volgens de autoriteiten meer dan 2,5 miljoen mensen ontheemd geraakt of op een andere manier getroffen. Door hevige regenval zijn grote delen van de provincie Zhejiang in het oosten van China overstroomd. Ongeveer duizend bedrijven hebben hun activiteiten moeten stilleggen, onder meer doordat wegen en spoorverbindingen zijn versperd. Voorlopig wordt de financiële schade geschat op 5 miljard yuan, ongeveer 540 miljoen euro. Door de overstroming in het oosten en zuiden van China... zijn naar schatting deze maand al meer dan 170 mensen omgekomen. Velen worden vermist. De Britse premier Cameron heeft Vaderdag aangegrepen... om kritiek te leveren op vaders die hun gezin in de steek laten. In een ingezonden stuk in de Sunday Telegraph schrijft hij... dat weggelopen vaders door de samenleving moeten worden gestigmatiseerd. Net zoals dat met dronken automobilisten gebeurt. Volgens Cameron is het onacceptabel dat moeders hun kinderen in hun eentje moeten grootbrengen. De premier vindt dat vaders altijd de plicht hebben om zich in te zetten voor hun gezin. Zowel financieel als emotioneel. Het weer. Vanochtend in het noorden regen en verder veel buien met kans op onweer en windstoten. Vanmiddag vooral in het oosten buien, in het westen af en toe zon. Aan zee is de wind krachtig tot hard en het wordt een graad of 16. Morgen zonnige periode, maar later ook weer kans op een bui. Maxima dan rond 19 graden. Dit was het NOS journaal. Nu last minute vakantievoordeel bij weekamp.nl Top 250 euro korting op elektronica, wonen en nog veel meer. Weekamp.nl, klikt met jouw vakantie. Het is de week van het luisterboek. Dat betekent extra voordelig luisterboeken downloaden. Ga naar Luisterrijk, de downloadshop voor luisterboeken. Luisterrijk.nl.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 Alleen deze week. 10 euro retour bij uw bestelling. De actievoorwaarden op Luisterrijk.nl Gepraat wordt er genoeg op de tv. Gedachten een stuk minder. Laat staan van gedachten gewisseld. En dat is precies wat Claire Polak en ik, Adse Brugge, de komende weken gaan doen... in het nieuwe tv-programma Het Filosofisch Quintet. Vanaf vandaag, zes zondagen lang, om vijf over twaalf, bij Human op Nederland 1. Het Filosofisch Quintet.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Ja, welkom bij Tweede Uur van OVT. Straks in het spoor terug het eerste deel van het levensverhaal... van het populairste wapen dat ooit gemaakt werd, de kalasnikov. Maar nu eerst onze boekenrubriek. Dit keer niet op de laatste zondag van de maand, maar een weekje eerder. Omdat we volgende week vanuit Amsterdam uitzenden... ter gelegenheid van de Dag van de Amsterdamse Geschiedenis. U kunt uw uitzending live bijwonen in het museumcafé van bijzondere collecties aan de Turfmarkt. En de toegang is gratis. U bent van harte welkom. Kijk voor meer informatie op onze website www.geschiedenis24.nl-ovt. Ja, en inmiddels zijn aangeschoven hier aan tafel Hans Renders, directeur van het Biografie Instituut in Groningen en historicus Han van der Horst. Heren, even dit. Ach nee, we gaan niet vragen of er boeken zijn om de zomer door te komen. Natuurlijk zijn die er, en die zijn er overal te krijgen. We gaan gewoon beginnen bij het eerste boek. En het is misschien wel zo'n boek om de zomer mee door te komen. Uh, de titel roept al gelijk een probleem op. Ha ha, hersens heten Heidrich. Wat is dat voor boek? Uh, geschreven door een uh, Laurent Binet. Ja, nou, dat is boek is, uh, dat is een boek, kort gezegd, van een auteur... die al van uh, jongs af aan gefascineerd was door... De aanslag op uh, uh, Heydrich. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, aanslag op Heidrich, Heidrich de, uh, de, uh, uh, die het protectoraat Tsjechië uh, in opdracht van Himmler onder zijn hoede had. En Heydrich is in mei 1942 aan zijn eind gekomen door een aanslag. Nou, daar, dat is het gegeven waar Laurent Binet, die een tijdje in uh, Tsjechoslowakije docent Frans is uh, geweest, enorm door gefascineerd is geraakt, en daar heeft hij een boek over geschreven. En dat boek is een merkwaardig ja. boek. Het, omdat... is, het is een roman, hè? Het is je, een ja. roman, ja. maar ja, wat zijn er namen? neem? Uh, het is ook een, een, een verslag van zijn zoektocht naar de bronnen. Uh, het is een verslag van zijn eigen... Uh, ervaringen, er lopen wat vriendinnen en ex-vriendinnen rond. Hij gaat uh, mensen opzoeken die iets meer van die aanslag uh, weten. En wat wel sympathiek is, hij herneemt ook zijn eigen fouten. Dus als hij ergens leest dat de, de auto waarin Heydrich... Uh, zat toen die aanslag werd gepleegd en een paar dagen later uh, zijn dood vond dat hij blauw was of, uh, of groen en in een andere bron uh, staat dat, dat hij zwart was dan is Laurent zo sympathiek om dat te uh, hernemen dus hij is alsmaar zichzelf aan het bekommentariëren hij doet dat in korte paragrafen dus soms zitten we in het heden en dan gaat het over zijn leven. En soms zitten we in het verleden en dan wordt zijn fascinatie vermengd met de geschiedenis. Ja, het rondom... klinkt ook een beetje als een boek om in de zomer hoofdpijn van te krijgen. Nou, ik dacht dat je zou gaan zeggen... het klinkt ook een beetje zoals het boek van Jonathan Little, De Welwillende. En dat, dat is ook meteen een groot discussiepunt. Uh, is dit nou een beter boek? Nou, daar hoeven wij het nu niet over ja, te nee, gaan hey, voor uh, dat, dat Jonathan Little is het boek over een oud-SS'er die alle ellende en moorden heeft meegemaakt in het oosten en dat beschrijft van ja, binnen. Ja, maar omdat uit. het helemaal fictie is ja. en, en schuurt dat boek zo enorm. Want als lezer denk je, nou, dat had ik misschien ook wel eens kunnen doen. En dat is natuurlijk nooit een erg prettige vaststelling als het om, eh, om kambeulen, et cetera, gaat. Dus daar zit een discussie achter dit eh, boek. Het is een een, een aangenaam lezend boek. Ik ben wel een beetje verbaasd. Het boek is een half jaar oud en plotseling in één weekend... drie of vier weken geleden komen de Volkskrant, de NRC... de Vrij Nederland en misschien ook andere kranten... Uh, met een uh, opening van hun boekenbijlagen uh, op reis met auteur naar Praag. Ongetwijfeld een leuk reisje. Maar ik vind het, uh, niet, uh, uh, uh, ja, ik vind het een tikje uh, uh, uh, overschat, laat ik het zo zeggen. Ik heb hem met plezier gelezen... maar na al die media-aandacht viel het mij wat tegen. Jan? Ik vind niet dat het uh, boek overschat is, ik zal uitleggen waarom. Uh, er zitten drie lijnen in het verhaal. Dat is ten eerste de auteur zelf, die met zijn onderzoek bezig is. En uh, dan inderdaad een hoofdstukje schrijft over iemand die in, in de stad, in Slovakische stad Kozitsje bezig is. En dan later ontdekt hij dat Kozitsje in die tijd deel uitmaakte van Hongarije. Die zoektocht zit erdoor... Uh, hoe hij toch moet proberen zijn relatie gaande te houden... tijdens die zoektocht, dan gaat er, is het de biografie... een soort intieme biografie van, van, van Heydrich, de oorlogsmisdadiger. En er is het verhaal van de samenzwering en de grote helden... want hij doet ook aan de heldenvergering... de grote helden die uh, door Engeland gestuurd... de succesvolle aanslag op Heydrich uh, plegen... hoewel het toch eigenlijk misgaat. En hij kan ontzettend goed extreme situaties beschrijven. Ja. De, de beschrijving van de aanslag, hoe die half mislukt, half slaagt... is subliem. Dus ik kan dit boek heel erg aanraden. Het is wel een aanrader voor de vakantie. Oké, okay, Mag ik nog even de titel toelichten? Want mensen denken misschien, ha, ha, ha, ha. Dat is niet om te lachen. Nee, dat staat voor... Himmlers hersens heten Heidrich. Dat was een soort van bijnaam van Heydrich in die tijd. Goed, goed zullen we naar, naar het volgende boek gaan? Een historische biografie. Sophie en Weimar van Terra Koppens. Ja, mag ik er iets over zeggen? Ja, uiteraard. Uh, in één woord schitterend. Ik had al eerder werk gelezen uh, van uh, Terra Koppens. Zij heeft onder meer de, de biografie van Antonius Moor, de hoofdschilder van Karel V, gelezen. Ze heeft een boek geschreven, een soort uh -huh. van biografie van Koningin Houtentia. Wat is dit voor een uh, boek? Dit gaat over de dochter van Willem II en Anna Polona. Uh, dus eventjes, hè. Dus we in 1832... 1824 is ze geboren, geloof ik. Nou, zij uh, uh, uh, komt door uh, huwelijk in Weimar terecht, om het even in een notendop te vertellen. Uh, en zij wordt daar een soort van uh, hoedster van het hele culturele leven van Weimar... Uh, zij is op achtjarige leeftijd is zij in het geboortehuis van uh, Goethe geweest met een neef. En tien jaar daarna, dus op achttienjarige leeftijd, trouwt zij met die neef. En uh, nog vele jaren daarna wordt de nalatenschap van Goethe... zoals jullie weten, die had twee kleinzonen... en daar ging het alsmaar mis mee. Die wilde ook dichter worden en die wilde componist worden. Die wilde van alles, worden, maar niets lukte. Maar één ding heeft de jongste, uh, de jongste kleinzoon wel goed gedaan... namelijk de hele nalatenschap van Goethe... aan koningin Sophie nagelaten. En zij heeft daarvoor gezorgd... dat de 143-delige Goethe... Uh, uh, verzamelde werken zijn uh, uh, verschenen... Uh, dat wekte zo, dat sprak zo tot uh, verbeelding... dat ook Herder en Sieler familie hebben ook de nalatenschap. Mm -hmm. En daar is dus het uh, Weimar-archief... Uh, wat tot op, op de dag van vandaag nog steeds actief is, uh, is daaruit uh, voortgekomen. Een ja. schitterende biografie, goed geschreven. Uh, hey, maar Hans, maar ja, wat, wat ik dacht toen ik die biografie oh, bij onze op de redactie binnen zag komen... Uh, die, die Sophie zal best heel interessant zijn, maar zo dik. Hoeveel pagina's is het? Ja, is kijk, er wel goed redactie opgevoerd? Had het niet iets dunner nou, gekund? Kijk, uh, ik geloof dat Han, uh, ik wil die term niet gaan uh, kapen... Han heeft er daar een definitie voor. Laat ik dit zeggen. Een boek is alleen maar te dik als het te dik is. Uh, en, uh, uh, dat gevoel voor jou ik, uh, is het een beetje uh, Han heeft daar een definitie ja. voor. De, me, de meester met betrekking tot deze definitie gaat ons nu vertellen... of het boek te dik is... Als het te dik is of niet. Het is, en is niet te dik. En het, want het is, na, het is een echt damesboek. Als je dit op vakantie meeneemt. ben je je vrouw gegarandeerd kwijt. Want het is ook een heel romantisch boek. Dat ik maak een prachtig, het nou maar ik zal het allemaal aanbevelen. wat weet het of niet? <lacht> dat, ligt, dat ligt aan je relatie. Ehm. Um, het zit vol met decorschilderingen uh, van romantische kastelen... stoomboottochten, prinsen, prinsessen, tsaren zelfs. Uh, als het blanke regime in Den Haag niet zo bezuinigde op de, uh, op de omroep... dan zou er zeker een hele goede tv-serie van gemaakt worden. En dat zal nu jammer genoeg denk ik niet gebeuren... De, het is materiaal voor het BBC en dat is echt waar. Ja, nee, maar we moeten ja. ook niet vergeten. Want nu lijkt het al een soort grapje over Dick of een of, dik of te dus heel ik. Hier zit, zit ook een mooie politieke geschiedenis in. Hm. Rondom Koning 1, 2. En drie, de Romanovs, ja. de uh, Frans-Duitse uh, oorlog. Waarom Bismarck bij die opening van dat archief van Goethe niet werd uitgenodigd. Want Bismarck had er in de ogen van Annapolone voor gezorgd... dat Weimar een soort buitenprovincie, buitenwijk van Pruisen werd. Bedoel, dat soort elementen zitten er ook in. Het is een heel mooi panoramisch boek en tegelijkertijd een verhaal over die vrouw. Ja, en als dan die... uh, uh, uh, Han zegt het is een damesboek dan snap ik wel wat hij bedoelt, want in al die ontvangsten, bals bruiloften, begrafenissen krijgen we ook precies te horen hoe de vloeren van uh, welke balzaal eruit zat, of het ebbenhout of beukenhout was, welke kleur de voile had van de achternicht, van de ik bedoel, dat soort dingen. Ja, oh, ja. dan moet je van houden. Ja, ik vond het echt schitterend. Ik zou nog één ding vergeten. De Groothertog was, <laughs> ja. de groot, de groot uh, was homoseksueel. Maar hij is, had wel een uitstekende conversatie. Dus ook voor deze doelgroep is het boek een aanrader. Al ja, blijft ja, dus dit onderwerp een tikje fout. ondergesneeld in het boek. Ket is de arts voor de heksen. Jan Wier, 1515, 1588. Vera Horens is de schrijfster. Bert Bakker, de uitgever. Han. Het is een... Uh, wat je zou kunnen noemen, denk ik, een Groninger uh, biografie. Het past een beetje in dezelfde reeks als uh, die waarin uh, het mooie boek van Jan de Lange is verschenen... over de knelofficier uh, Heersman. En in dat boek vind je een prachtig beeld van hoe het is om bij, uh, bij de knil te zijn... en wat voor in wat voor een sfeer je dan leeft. Dit is een geweldige studie over de man die de psychiaters als hun vader beschouwen... de 16e-eeuwse arts Johannes Wier, geboren in Graven. En wat, wat, wat ik van dat boek zo buitengewoon aardig vind... dat is het beeld wat je krijgt van, uh, van de humanistische cultuur. Hè. Wij hebben geleerd, renaissance, daar zit een heleboel ratio in... en terugkeer naar de oudheid en zo. Dit gaat over de magie, de toverij, waar ze ook allemaal in geloofden. Wat heeft Jan Wier gedaan? Die heeft uh, gepubliceerd tegen de heksenvervolgers van zijn tijd. Niet omdat hij dacht dat er geen toverij bestond. Of dat hij, niet omdat hij dacht dat de duivel zich niet met de mensen bemoeide. Uh, maar eh, hij vond de heksenvervolgers van zijn tijd amateurs... die konden niet denken. Het waren bovendien Rooms-Katholieke priesters. En zijn strijd tegen de heksenvervolging was voornamelijk bedoeld... om de Rooms-Katholieke kerk zwart te maken. Zelf was hij Calvinist. Toch is het een groot en bijzonder man. Dit boek is, eh, is buitengewoon gedetailleerd. Het zou misschien iets strakker kunnen zijn. Maar toch, Goed. Eh, Het, het je beeld van de 16e eeuw wordt anders... Goed. De uh, Hans, de, deze uh, auteur, is, als ik het goed heb, bij jouw biografie-instituut ja. gepromoveerd. Dus jij kunt alleen maar aardige dingen zeggen. Dus zeg één aardig ding over het boek. En had het inderdaad dus strakker moeten geredigeerd, of wil je daar geen uitspraak over doen? Nou, laten we daar zijn. Het is natuurlijk een uh, meesterwerk. Uh, uh, de waarde, Han heeft het goed uh, uh, samengevat. De waarde van het, van het, uh, van het boek zit er maar in dat je door middel van één leven een andere kijk krijgt op twee dingen. Op het intellectuele leven in de 16e eeuw. Zoals wij dat al kenden. En het tweede is dat er uh, vrij overtuigend wordt aangetoond... dat Jan Wier, die, als hij al een reputatie heeft... dan is het omdat hij tegen de heksenvervolging zou zijn. Nou, dat wordt daar niet in tegensproken. Maar er wordt aangetoond dat zijn motief om dat te doen... vooral een protest tegen de kerk van Rome was. Dus een soort geheime agenda volgde. Ja. Zullen we dan nu naar het boek gaan wat, wat mij eigenlijk het meest aansprak ongelezen toen ik de stapel zag liggen. Ja. Ik, ik, ik heb er al wel in gebladerd, nog niet veel gelezen, maar het lijkt me een prachtig boek. De Haring. Een uh, liefdesgeschiedenis geschreven door Huipstam. Ja. Is uh, het zo mooi als straat? Ja, kijk, uh, het, het is een mooi boek. Daar staat van alles in. En uh, ik zou nu een lijstje, want toevallig ben ik ook een klein beetje een kenner van de Haring. Niet alleen de ervaringsdeskundige, we zouden een lijstje kunnen opstellen wat er niet in staat. Dat is flauw. Uh, dus het is echt een, een, een, een, een aangenaam boek zoals je verwacht dat het is. Het bestaat min of meer uit twee delen. Het eerste gedeelte is de persoonlijke ervaring met de auteur Huib Stam... vroeger uh, filmcriticus uh, film, uh, van de Volkskrant... Uh, zoon van een visser uit IJmuiden... die in 1926... Zoals hij zelf zegt, op uh, raadselachtige of mysterieuze wijze, weet ik niet. Uh, uh, op zee is verdwenen. Nou, doorgaans is er iemand dan gewoon verdronken. Ja, maar dat was zijn grootvader of overgrootvader? Dat was zijn overgrootvader. Ja, ja. En, hij, en zijn vader heeft nog even op zee gezeten. En huipstam uh, zelf niet. Maar hij is altijd gegrepen door die zee, uh, door die visvangst en met name door de haring. Wat is er aardig in? Er staan allerlei dingen in die wij niet wisten. Althans, de meeste mensen niet wisten. Als je ooit hebt nagedacht over het kaken van haring. Je weet dus de kop eraf snijden en dan meteen ingewanden eruit. zodat ja. je de haring in één keer kunt opeten. dan hebben wij natuurlijk altijd gedacht dat dat een 16 e eeuwse techniek is. Nee, dat blijkt al een 13 e eeuwse techniek te zijn. Misschien zelfs nog uh, eerder. Als wij denken Hollandse nieuwe, dat betekent dat al die vissen in, in, in, in Nederland. of althans in de Noordzee of, de, of waar dan ook is gevangen. Nee, zo'n beetje 80% van de Hollandse haring is in Noorwegen gevangen. En maar een klein gedeelte is in Nederland. Waarom heet hij dan Hollandse Nieuwe? Vanwege die techniek van het, van het kaken, van het kaken. en het zouten. En dat heeft een hele lange geschiedenis. En dat is inderdaad zeer interessant. Dat is ook heel erg Nederlands. Door allerlei omstandigheden werden de vissers gedwongen... om die vissen niet aan de wal, maar op de uh, op de boot, waar, uh, uh, ja, waar de vis uh, aan boord uh, werd getakeld... om daar meteen tot de handeling over te gaan... waardoor wij nu de, uh, de haring de Hollandse Nieuwe noemen. Nou, de, daardoor staan allerlei dingen in. Puntje van uh, kritiek. Het is een beetje hapsnapboek. Uh, uh, of, of heel veel interessante gegevens wordt dan gezegd. De, de Utrechtse onderzoeker of de Spaanse meneer die... en dan, ja, dat klinkt dan als allemaal geweldig onderzocht. Hoe dat dan verder zit, weten we niet. En dan worden ook wel voor historici tenminste... soms wel erg eenvoudige uh, uh, uh, dingen vastgesteld... of grote vragen gesteld, die lang zijn beantwoord. Ik noem één voorbeeld, een heel hoofdstuk... over de relatie tussen Calvinisme en kapitalisme. Nou, daar is wel het een en ander geschreven. Dat hoeven we niet aan de hand van de Haringvangst uh, gaan op te lossen. Han... Ja, haring, een liefdesgeschiedenis. Hoe verzin je de titel? Uh, een vakantieboek? Het is zeker een vakantieboek. Wij moeten ook beseffen dat uh, op de achterflap staat dat Uip Stam niet alleen filmcriticus is, maar ook copywriter. En dit boek is reclame voor de Haring. En als je het uit hebt, krijg je ook trek in de Haring. Terwijl ik zelf helemaal geen Haring-liefhebber ben, in tegenstelling uh, tot Hans. Ik vond het een leerzaam boek. Ik heb heel veel uh, gelezen over, over bijvoorbeeld hoe de Haring. Het Haringbedrijf, wat heel erg belangrijk was... een grote bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse geheime liefde... voor kartels en onderlinge afspraken, want zo was dat georganiseerd. Er waren steden die mochten Haring kaken... en er waren plekken die mochten dat niet. Uh, allemaal, allemaal heel verschrikkelijk leerzaam. En dat de Haringbuis, dat schip, minimaal zo belangrijk was voor de Nederlandse welvaart als de fluit, hè, dat 17e mm -hmm. eeuwse handelschip. Dat wist ik ook niet. Hartstikke leuk boek. Er staan nog recepten in ook. Nou, jongens, we, we, we, we hebben nog maar heel even. Er uh, liggen nog een paar boeken. Welk boek kiezen jullie uit? We kunnen nog eentje bespreken. Uh, uh. Nu werd het stil. Ja, <laughs> nou. Ja, toch niet. We hebben Wilhelmina regeerd nog liggen. Uh, daar kan ik heel weinig over zeggen. Het gaat over een politieke situatie. exact gelijk aan de onze. waarbij er alleen maar een minderheidsregering kan worden gevormd. En Wilhelmina zorgt er dan voor. door intelligent optreden, al is er nog maar 25. dat een antirevolutionaire politicus. Uh, Heemskerk een regering kan vormen. Die regering is een minderheidsregering. Hij gaat daarmee daar naar het electoraat en wint de verkiezingen. Het is de droom van Rutte. En het is de, de grote frustratie van de grote abraham ja, ja, En even ja, moeten we wat toch niet meer. zeggen dat dit boek geschreven is... door de historicus Jan de Bruin. Die een dergelijk boek ja. over de kabinetsformatie is, uh, van 1901. En dit is Eén ook weer een opgeefsver. lekker boek. Het, is heel erg, uh, ja. het, uh, het geeft ook mooie informatie over context. Mag ik ja. er één voorbeeldje van noemen. Ja. Nu is de kabinetsformatie wordt omgeven door media. En media spelen een actieve rol omdat de publieke opinie ja. belangrijk is. Toen was dat heel anders. Maar het is toch wel aardig om te lezen... dat in 1907 kon je zes keer per dag post ontvangen ja. en versturen. Kom daar nu eens om. Ja. Uh, dus die, die, die uh, contacten, telegram ja. en telefoon was er overigens ook al... waren heel intensief, maar zonder de media als uh, kracht uh, ja. in dat hele uh, proces. En dat hier gingen ook, ook om aangekondigd met elkaar in, op bezoek, bij elkaar op bezoek... want ze woonden in dezelfde buurten. Ja. Goed, het geeft dus een, het geeft dus een prachtig nou, ja, Wie tijdsbeeld. weet wat ze tegenwoordig met elkaar ja, ja, ja. op bezoek gaan, dat weten we helemaal niet. Ja. Maar goed. Prachtig tijdsbeeld van 100 jaar geleden. Hanne Hans, bedankt. En voor meer informatie over de genoemde boeken verwijs ik naar onze website. www.geschiedenis24.nl slash OVT En daar ook meer informatie over onze uitzending van volgende week... aan de Amsterdamse Turfmarkt, waarbij u aanwezig kunt zijn. En om te horen wat er op de site nog meer te beleven is nu... Marnix Koolhaas. Marnix, goedemorgen ja, oh, yeah. op... Oh. En thema uh, themakanaal daar is uh, onder andere te zien op de website. Een uh, uniek filmpje van uh, Anton Geesink. Vanavond staat hij uh, centraal in een uh, speciale uitzending van Andere Tijden Sport. Om uh, kwart over tien op Nederland 1. Wat uh, terugblikt op het wereldkampioenschap in 1961. Toen hij voor het eerst uh, drie Japanners op rij versloeg. Maar waarvan we de finale in Nederland nooit op tv te zien kregen. Omdat dat pas na twaalf uh, gebeurde in Parijs. En uh, toen uh, de stekker al was uitgekocht. Getrokken. Wat we wel hebben op de website is een uniek filmpje uit 64... waarin je Geesink in kleur uh, de Japaner Kamanaga... in de beroemde Olympische finale in uh, Tokio ziet verslaan. Verder op het uh, themakanaal Geschiedenis24... dat staat uh, komende week helemaal in het teken van uh, volksopstanden... vanwege de onrust in de Arabische wereld. En daar zitten een paar aardige films bij. Ik uh, zal er van vanmiddag en vandaag een paar uithalen straks om uh, tien voor twee... Een documentaire die Rolf Ortel in 1982 maakte over het Jordaanoproer in 1934 in Amsterdam. Wellicht ook volgende week bij de Dag van de Amsterdamse Geschiedenis staat dat weer centraal. Uh, hij heeft destijds nog alle kopstukken die daar een rol bij speelden kunnen interviewen. Uh, ook aardig en interessant is volgens mij uh, de documentaire Als een fascist ademt, dan liegt hij. Eentje uit het uh, oude opstandige vara-genre in 1981 gemaakt door uh, Hedda van Gennep en Cardi van Lakenveld. En daarin staat uh, de oud-op-Februari-staker, uh, Henk van Mok Centraal. En uh, wie het echt uh, vanavond en vannacht nog even kan uithouden, die kan om uh, tien over half één vannacht. Kijken drie uur lang ruim naar het uh, klassieke epos dat uh, Roelof Kiers en Jan Blokker in 1976 maakten onder de titel Indonesia Merdeka, Waarin uh, voor het eerst op de Nederlandse tv Indonesische ooggetuigen vertelden over de Indonesische vrijheidsstrijd. Dat is allemaal te zien op het themekanaal Geschiedenis24. En op geschiedenis24.nl. Maar niks, bedankt. En dan is nu weer tijd voor het spoor terug. En die gaat vandaag over de AK-47, beter bekend als de Kalashnikov. De Kalashnikov is veel in het nieuws. Opstandelingen, terroristen en militairen overal ter wereld... hebben het wapen tot een mythe gemaakt. Wat heeft die Kalashnikov dat andere wapens niet hebben? Een zoektocht naar het geheim achter het wapen... dat meer slachtoffers dan de atoombom maakte. Samenstelling Hans Olink, techniek Barry Kamer. De is in de korte tijd van de communicatie en de politie is in de korte tijd van Dat is een adverte van de Nederlandse politie. Dat is een Kalashnikov die afkomstig is uit Oeruzkan. Die is buitengemaakt door de Nederlandse militairen. U ziet aan de conditie dat het eigenlijk wel onzinnig is om het met handschoenen aan te pakken. Want hij is behoorlijk beschadigd. Maar dat betekent ook dat hij geleefd heeft. Hij heeft dus nogal wat meegemaakt. Ron Knip, vrijwilliger wapen- en munitietechniek van het Museum in Delft... heeft ter instructie een kalaschnikov meegenomen. Dit is een Russisch exemplaar. In dit geval is het een wapen wat in 1994, dacht ik... Nee, sorry, 1968 is dit gemaakt. Zo, die heeft inderdaad wat meegemaakt. He? Ja, die heeft nogal wat meegemaakt. Ja, zullen we eens opentrekken? Dat hoort misschien op de helft. Laat u maar eens zien wat die, wat die kan. Ik... Zet dus eerst de veiligheidspal naar beneden toe. Dat opent gelijk de sleuf voor de spangreep. En voorkomt normaal, als hij dicht is, voorkomt dat er stof in de kalasje kan komen. Stof of vuil of zand. Een belangrijk voordeel. Zodra je die veiligheidspal opent, staat hij onmiddellijk op automatisch vuren. Druk je hem één stand verder, dan kan hij schot voor schot vuren. Dus de eerste stand is al automatisch vuren. Nou, wat je dan moet doen is de spangreep naar achter halen... Het wapen voert nu, als de patroon in het magazijn hadden gezeten... voert hij een patroon aan in de kamer. En ik hoef nog maar aan de trekker te trekken en hij gaat af. Programmamaker Hans Olink kwam twintig jaar geleden... op het spoor van Michael Kalashnikov. De man achter het wapen dat de wereld veranderde. Het was 1990. Ik reisde per trein door Rusland met mijn tolk Vladimir. Moskou... Ujanovsk, Kazan, op weg naar Jekaterinnenburg in de Oeral. De stad waar de tsarenfamilie door de Bolsheviken was vermoord en hun stoffelijke resten na een periode van ruim 70 jaar zwijgen eindelijk waren gevonden. Onderweg overnachten we in Ijevsk, de hoofdstad van de autonome socialistische Sovjetrepubliek Oetmoertië. Een tot voor kort vanwege de wapenindustrie gesloten stad. De volgende ochtend bij het ontbijt in een deprimerend Sovjethotel las Vladimir voor uit de lokale krant. Hij spelde de kop boven een foto van een oude, tengere man. Als ik in Amerika had gewoond, was ik miljonair geweest, luidde de vertaling. Het was Michael Kalashnikov die de uitspraak deed. De uitvinder van de AK-47, de Aftomat Kalashnikowa, die in 1947 in productie werd gebracht. Ik had er nooit bij stilgestaan dat er achter het wapen een man met dezelfde naam zat. Maar de gedachte hem te spreken wond me op en zou passen in de ontmaskering van de gesloten wereld... die het Sovjetsysteem systeem ten tijde van de Koude Oorlog nog was. Ik stelde voor, nu we zo dicht bij hem in de buurt waren... de ontwerpen van de Kalashnikov te interviewen. Het kostte Vladimir de nodige moeite zijn telefoonnummer te achterhalen. Het nummer van zo'n man was natuurlijk topsecret nou. Topgeheim, zoals de Russen dat noemen. De volgende ochtend, na vele vergeefse pogingen... had Vladimir eindelijk contact met hem... En op een gegeven moment onderbrak Vladimir het gesprek en wendde zich tot mij. Heb je Azaron bij je? Ik keek hem verbaasd aan, Azaron. Ja, Michail Kalashnikov heeft niet zo'n zin in een interview omdat hij vannacht door muggen is gestoken. De uitvinder van het legendarische wapen liet zich uit het veld slaan door een paar muggen. Het moest niet gekker worden. Ik had geen Azaron. Ik kon mezelf wel voor mijn hoofd slaan. Vladimir vond het onzin. Waarschijnlijk was het met Azoron ook niet gelukt. Hij is gewoon bang voor westerlingen, concludeerde Vladimir. Die angst zou snel overgaan. In de jaren erna zou Kalashnikov geen gelegenheid voorbij laten gaan... zich in het buitenland te laten verteren. In oktober 1941 in Bransk... 22 jarige kommandier T-34 Mikhail Kalashnikov vroeg. Tijdens de oorlog raakte Michael Kalashnikov gewond... en hij werd opgenomen in een militair hospitaal. En daar begon hij na te denken over het ontwikkelen van een automatisch geweer. Hij vroeg zich af of het mogelijk was een machinepistool te ontwikkelen... dat eenvoudig genoeg was om overal te kunnen produceren. In het hospitaal maakte hij zijn eerste ontwerp en ging ermee naar de communistische partij in Almaty. Toen een expert het ontwerp zag, moest hij het talent van Michael Kalashnikov erkennen. Eenmaal uit het ziekenhuis ontslagen, werd Kalashnikov naar een laboratorium gestuurd waar wapens werden getest. Bij Stalingrad werd in 1943 een Duitse soldaat gevangen genomen... met het tot dan toe onbekende Sturmgeweer bij zich. Niet lang daarna werd dat wapen getoond op een bijeenkomst in Moskou... waar alle Sovjet-wapenexperts tezamen waren gekomen. En zo werd een geweer ontwikkeld dat sterker was dan het stormgeweer. Het begin van de AK-47, de avtomat Kalashnikov. Terwijl Sovjet-scheikundigen verwikkeld waren in de geheimen van het atoom... had de leiding van de artillerieafdeling, na een geheime competitie... gekozen voor de AK-47... Het nummer stond kortweg voor 1947, het jaar dat het technische bureau in Kovrov, een stad ten oosten van Moskou, met vele verborgen fabrieken het prototype opleverde. In de jaren daarna werden de fabrieken van Izhevsk betrokken bij de productie. Binnen 25 jaar was de AK-47 het meest verhandelde wapen dat de wereld ooit heeft gekend. 29 augustus 1949, toen de diplomatieke telegrammen over de nucleaire explosie van de ambassades in Moskou werden verzonden naar de westerse hoofdsteden, ongeveer 2000 kilometer westelijk van het testgebied, in een Russische industriestad in de Oeral, bereikte een ander geheim militair project van Stalin zijn hoogtepunt. Binnen de donkere stenen muren van een serie immense fabrieken werd een wapen in massaproductie gebracht. Ingenieurs, schutters en leidinggevenden waren bezig met het vervolmaken van het design. Leiders van de CP stonden erop dat deze fabrieken werden betrokken bij het vervaardigen van auto's. Maar dit product was nog een voertuig, nog een van zijn onderdelen. Het was een wapen, een vreemd uitziend geweer, afwijkend van de klassieke vormen. 5 oktober 1949 Langley, staat Virginia, directeur CIA, volkomen geheim. Langley, Virginia, CIA, vertrouwd. 5 oktober 1949. Het Sovjetleger adopteerde een nieuw aanvalsgeweer. Vanwege de strenge controle op de informatievoorziening... zijn de kenmerken van dit wapen nog steeds onbekend. Is getekend, USSR-department, de chef van de CIA. In die jaren fixeerde de Amerikaanse geheime dienst zich begrijpelijkerwijs... op het nucleaire programma van de Sovjet-Unie. De activiteiten in Izhevsk werden over het hoofd gezien. Toen de paddenstoelenwolk over de steppen van Kazachstan dreef, merkte niemand de opkomst van Stalins nieuwe geweer op. Niemand kon zich voorstellen dat deze wapenfabrieken... en die in de bevriende Oostbloklanden... de komende jaren miljoenen kalasjnikov zouden verschepen naar andere landen met een communistisch ideaal. En niemand kon voorspellen dat, terwijl de wereld zich druk maakte... over een nucleaire oorlog, deze wapens met hun patronen... Het meest dodelijke wapen van de Koude Oorlog zouden worden. Boedapest, 1956. Hongarije is in opstand gekomen tegen Moskou, tegen Stalin. Sovjet-troepen nemen de Hongaarse hoofdstad in. De opstandeling Joseph Tibor Vejzes draagt een AK-47. Hij heeft het wapen buitgemaakt nadat de Sovjet-soldaten... door de revolutionaire in het nauw zijn gebracht. Het is een bloedige confrontatie. Maar Vejz ziet er ontspannen uit, alsof het een normale zaak is... dat hij de Kalashnikov over zijn schouder draagt. Een fotograaf legt Vejz met zijn pas verworven Kalashnikov vast. De foto verschijnt in Live Magazine en trekt de aandacht... van de Hongaarse geheime politie die hem vervolgens opspoort... De man die voor het eerst buiten de Sovjet-Unie met een Kalashnikov in beeld kwam, overleefde dat niet. Sinds het wapen de Sovjet-grens heeft overschreden, zijn westerse geheime diensten naastig op zoek naar de Kalashnikov. Militaire inlichtingendienst, Den Haag, augustus 1958. Vertrouwelijk. Onlangs kreeg de Nederlandse generale Staf de beschikking over een Sovjet-machinegeweer, de Kalashnikov 7,62 mm. Dit wapen is een van de drie nieuwe types van de Sovjet-infanterie. De twee andere zijn het lichte machinegeweerde RPD 7,62 mm... en het semi-automatische geweerde SKS 7,62 mm. Alle wapens gebruiken dezelfde munitie. Uit fotoopnames bleek dat tot ongeveer 1956... de Kalashnikov slechts bestemd was voor de infanterie terwijl artilleriepersoneel was bewapend met het SKS-geweer. Echter, recente foto's tonen dat sinds een jaar... het personeel van de artillerie en anti-luchtdoelgeschut... en andere eenheden zijn voorzien van een AK. Zodat het zeer waarschijnlijk is dat dit wapen... in de toekomst HET Sovjet-schouderwapen wordt. Nieuw-Guinea, 1962. De Kalashnikov raakt steeds verder van de bron. Hij begint over de wereld te zwerven. De foto toont een Nederlandse soldaat van de Bravo-compagnie van het 41ste Infanteriebataillon. Hij houdt een wapen vast dat mag worden beschouwd als de eerste AK-47, buitgemaakt door westerse legereenheden tijdens de strijd. De Kalashnikov die hij in hand heeft... werd in de steek gelaten door een militair van de Indonesische Special Forces. De Sovjet-Unie heeft geweren verkocht aan Indonesië... in de hoop het land aan zich te binden. Een nieuwe fase in de verspreiding van de Kalashnikov is begonnen. Hij zwerft over de wereld. Niet alleen in zogenaamde communistische satellietstaten. Casper van Brugge, auteur van het Papua Vrijwilligerskorps 1961-1963 stuit tijdens de research voor zijn boek op de Kalashnikov. De paracommandos van de Indonesische landmacht... De, die, hadden, die, hadden, die waren uitgerust met Kalashnikovs. Ja. Die ja. hadden ze gekocht in Rusland, ja, of in de Sovjet-Unie, beter gezegd. Tweemaal zijn ze naar naartoe gegaan om uh, toch fors te kunnen inkopen... op het gebied van, uh, van militaire bewapening. Dat, dat gaat zelfs tot en met onderzeeërs, maar ook dingen als parachutes... en, en Kalashnikovs in deze... Ja. En hoe ging dat in die jaren? Daar spreken we spreken nu over, over 1960 of misschien wel wat eerder. Dat ze die uh, spullen gekocht hebben in de Sovjet-Unie. Kom je in Moskou aan en dan uh, word je gefeteerd? Nou, ik denk dat, dat Moskou uh, de deuren zeker openzet voor landen als Indonesië in die tijd. Om, uh, omdat ze dan uh, ja, toch meer kansen hebben om zo'n land een beetje politiek richting het communistische kant te trekken. En dat zullen ze dus nooit nagelaten hebben. En uh, de Amerikanen die waren daar ook wel van op de hoogte hoor, dat dat soort dingen plaatsvonden. Want die probeerden van hun kant ook uh, Indonesië te paaien. Dus uh, op hetzelfde moment dat er in Rusland ingekocht werd, werd ook in de Verenigde Staten ingekocht. Dus ook daar werden moderne vuurwapens ingekocht. En ook daar werden grote aankopen gedaan, zoals bijvoorbeeld grote Hercules transporttoestellen. Kreeg je dan in geval van Indonesië bijvoorbeeld kwantumkorting? Uh, weet Weten doe ik het niet, maar het lijkt me wel zeer waarschijnlijk. Kenden wij de Kalashnikov eigenlijk in die jaren, zo'n 1960... toen het conflict over uh, Nederlands nieuw guinea begon? We kenden het wapen niet. We waren wel op de hoogte van het bestaan van... maar we waren er eigenlijk nog nooit live mee geconfronteerd. En Nederland is eigenlijk ook het eerste Westerse land... wat uh, letterlijk geconfronteerd werd met dat wapen... en er bovendien mee. Uh, Nederlandse militairen werden ermee beschoten ook... Want de eerste luchtlandingen op nieuw guinea werden uitgevoerd door onder andere paracommando's van de Indonesische landmacht. En die waren uitgelust met de Kalashnikov. De Indonesiërs uh, die een, een, die maakten uiteraard gebruik van de automatische vuurkracht van het wapen. En als je zelf tot op dat moment gewend bent aan, uh, aan grendelgeweren en grendelkarabijntjes... Ja, dan is het toch wel even schrikken dat je een automatische strotvuur over je heen krijgt. Ja, het, het, het, het was een verrassing dat de Indonesiërs uh, uitgerust waren... eigenlijk met modernere vuurwapens dan de Nederlandse militairen zelf. Het is niet zo dat, uh, dat de Nederlandse daar nog niet zich op aan het oriënteren waren. Er werden zelfs op Nieuw-Guinea om het ook in de tropen te testen. Werd onder andere tests gedaan met het laat verkozen valgeweer. En met het AR-10-geweer, wat vervaardigd werd bij de Hembrug in Saandam. Um, eigenlijk een soort gelijk wapen als de M16, maar dan van een zwaarder kaliber. Maar goed, daar was nog geen keuze in gemaakt. Dus dat, dat was in Nederland nog niet ingevoerd op dat moment. Wat gebeurt er dan? Zegt de legerleiding ter plekke dan... probeer je zo'n wapen buiten te maken? Nou, de inlichtingendienst inventariseerde natuurlijk wel razendsnel... alle vuurwapens die ingeleverd werden... om, om op de hoogte te zijn van... van goh, hoe zijn de Indonesiërs toegerust die wij hier, die wij hier ongewenst ontvangen... De wapens moesten ingeleverd worden bij de politie, want het leger was formeel gezien de politie aan het ondersteunen daar. Maar uh, de, de inlichtingendienst, ook de militaire inlichtingendienst, die zat er bovenop uh, wat de bewapening betrof. Maar naast de moderne Kalashnikov werden er ook moderne Duitse geweren aangetroffen en moderne Amerikaanse geweren. Allemaal automatisch en uh, van een zeer modern type, wat de Nederlanders nog niet hadden. De Indonesiërs die, die, ja, moesten hun leger echt nog vormen. Dus die waren op dat moment aan het uitbreiden en aan het inkopen. Ja, en dan, dan waar mogelijk ga je geen verouderd materiaal meer inkopen. Maar uh, probeer je ook moderne spullen te krijgen. Amerikanen zullen toch wel geweten hebben dat er een AK-47 was. Zonder meer. En ik denk dat, uh, dat, dat ook Nederland er wel van op de hoogte was. Van het bestaan van het wapen. Maar we hadden het nog nooit gezien of kunnen vasthouden. Mathieu Willemsen, medewerker van het Leger museum in Delft... verwondert zich erover dat Nederlandse eenheden... als eerste met de Kalashnikov in aanraking kwamen. Het is natuurlijk wel een uh, frappant stukje Nederlandse geschiedenis. Dat wij als eerste NATO-land tegen die Kalashnikov uh, moesten vechten. Ik denk dat onze troepen ook wel verbaasd waren. Want wij hadden nog ouderwetse uh, geweren uit de Tweede Wereldoorlog... vaak nog die we daar hadden. En die uh, Indonesiërs kwamen daar met uh, Kalashnikov die ze van de Russen hadden gekregen als hulp uh, in de strijd tegen het Westen. Iemand... Uh, maakte een wapen op Indonesiërs buiten? Ja, nou ja, de eerste exemplaren zullen waarschijnlijk zijn meegekomen... met mensen die over de muur zijn gevlucht, letterlijk, in de jaren 50. En uh, daarna zijn in, in uh, nieuw guinea heel veel wapens buitengemaakt. Onder andere kalasnikovs. En een aantal van die kalasnikovs werden ook naar Nederland doorgestuurd voor onderzoek. En daarna werden ze vaak nog naar andere bevriende naties doorgestuurd... om ook even te laten zien van, van wat hebben de Russen voor wapen. Op zo'n wijze kom je aan die informatie uh, tijdens een oorlog. Want de legerleiding was... In, in, in nieuw guinea was waarschijnlijk uh, verbaasd. Herkenden die het wapen? of weet je dat? Uh, nou ja, Ze zullen ongetwijfeld herkend hebben. Ze wisten natuurlijk wel wat het was. Ik bedoel, de beroemde parades op het Rode Plein waren natuurlijk... Uh, de vitrinekast voor de Russische bewapeningsindustrie... wat ze allemaal hadden in die tijd. Dus ze wisten wel hoe dat wapen eruit zag. Maar de specifieke details over hoe het schoot... of hoe snel of hoe ver en dat soort dingen... dat zal men niet precies geweten hebben nog. En dat is pas later de, na onderzoekingen van dergelijke exemplaren... bekend geworden in het Westen. Dus dat werd naar Nederland gestuurd, dat wapen, die Kalashnikov? Ja. En vervolgens verspreid onder alle bevriende rijken. diensten? Ja, er werden rapporten van gemaakt in elk land en zo werd dat rondgestuurd. Ja, echt de Koude Oorlog optima forma, zeg maar. Van begin af aan moet de Amerikaanse M16 concurreren met de Kalashnikov. 20 januari 1968. Pentagon, de van de van Langley, Virginia, CIA, 20 januari 1968. Vertrouwelijk. Aan het hoofd van de grondtroepen. Het M16-geweer is nog niet betrouwbaar. 30% van de verliezen is te wijten aan het falen van ons belangrijkste infanteriewapen. Is getekend, chef van de speciale afdeling van het ministerie van Defensie. Tijdens de oorlog in Vietnam blijkt de Kalashnikov zeer goed te functioneren, volgens Mathieu Willemsen. Er zijn ook wel verhalen bekend omdat die Kalashnikov zo betrouwbaar is... dat ook de Amerikaanse troepen, zoals de Nederlandse troepen in 1962 hadden gedaan... die Kalashnikov gewoon overnamen voor hun eigen bewapening. Als ze patrouille gingen lopen of iets dergelijks. Dat mocht niet, maar ja, in de praktijk gaat het toch anders dan wat officiële regels zijn. Als je een wapen ziet wat betrouwbaarder is en waar je munitie mee hebt... dan pak je dat liever naast je eigen wapen. In principe is het ook heel bizar, maar ja, het is wel iets van alle tijden. Uh, in elke oorlog kom je zogenaamde buitwapens tegen, zoals we dat noemen. Bijvoorbeeld, de Amerikanen waren ook met Duitse wapens bewapend tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als die tegenkwamen en ze hadden geen eigen wapens en munitie meer, dan maakten ze dat wel, uh, pakten ze dat over. En bijvoorbeeld, uh, bepaalde Amerikaanse ontwerpen van geweren en wapens waren zo dusdanig ontworpen dat ze makkelijk omgebouwd konden worden voor Duitse munitie, bijvoorbeeld. Dus op die wijze door de eeuwen heen zijn er altijd wel wapens van tegenstanders gebruikt. De Amerikaanse troepen in Vietnam beschikken over de M16. De Vietcong maakt gebruik van de Kalashnikov. De AK-47 is geschikt voor de moeilijkste omstandigheden. Tropische vochtigheid en modder. Hij is betrouwbaar en heeft meer slagkracht. Maar de M16 is preciezer. Daarom ontwikkelt Michael Kalashnikov de AK-74. Een meer verfijnde variant van de AK-47. DDR, Duitse Democratische Republiek, 1962. Peter Vechter, een Oost-Duitse jongere... laat onbedoeld een andere kant van de Kalashnikov zien. De onderdrukking van burgers. Hij probeert over de muur naar West-Duitsland te vluchten... en wordt neergeschoten door grenswachten. vopos met Kalashnikovs. Een salvo raakt zijn heup. Zijn vingers vertellen de rest van het verhaal. Ze zijn bedekt met gestold bloed na zijn pogingen zichzelf te redden... terwijl de grenswachten hem beschieten. Het is een macabre foto. De Kalashnikov wordt door regeringstropen nu gebruikt... tegen burgers in Berlijn, Budapest, Praag, Tbilisi, Almaty, Moskou... Beijing, Baku, Beskek en een lange reeks andere plaatsen... waar regeringen probeerden met geweld de macht te bewaren. Jurgen Vos treedt in 1977 in dienst van de Nationale Volksarmee, het leger van de DDR. Als tankcommandant beschikt hij over een Kalashnikov. De schade die ontstaat door een Kalashnikov is zeer groot. Tijdens oefeningen schoten we dwars door bomen heen... terwijl we niet eens wisten dat we door een boom heen konden schieten. En op de plaats waar de kogel de boom verliet was een groot deel weggeslagen. De slagkracht van de Kalaschnikow is enorm. Ja, wie gesagt, die Wirkung der Waffe heeft het halt dan weer goed gemacht. In Anführungsstrichen, sage ik mal so. De Braut des Soldaten is ja zijn geweer. Dat is schon seit wirklich zig Generationen zo, niet nur bij de NVA. De Bruid van de Soldaten is een geweer. Dat is al generaties lang zo. In de NVA de Nationale Volksarmee, hadden we de Kalashnikov als het lichtste machinegeweer. Als bezetting van een tank was de Kalashnikov ons belangrijkste geweer. Met de bajonet die gemakkelijk op het geweer te zetten is... was de Kalashnikov ook zeer geschikt voor de eindstrijd. De officieren zagen erop toe dat het wapen schoon was, gepoetst en verzorgd. Zaterdag was altijd schoonmaakdag. En dan haalden we het wapen uit elkaar en zetten het zo snel mogelijk weer in elkaar. Dat moest je beheersen. Rocky zokki, dat ging innerhalb van wenige seconden, was die wapen zerlegd en ook weer zusammengelegt. Dat moest men uit de FE beherrschen. We wisten dat z.B. dat M16 onze, oder die handfeuerwaffe des gegners is... Wij wisten dat de M16 het wapen van de tegenstander was. Er werd ons verteld dat dit wapen precies, maar onbetrouwbaar was. In ieder geval niet zo betrouwbaar als de Kalashnikov. Wij konden dit natuurlijk niet natrekken. Nu weten we dat dit klopte, wat ze ons zeiden. Na de wende kreeg ik de gelegenheid met de M16 te schieten. Het wapen is trefzeker en precies, maar heeft minder slagkracht. De Kalashnikov wekt de indruk speelgoed te zijn, maar is veel zwaarder. Die Kalashnikov, man had immer dat gevoel, wat heb ik hier in de hand, eigenlijk uh, wie spielzeug. Ze is heel handig, maar heeft opgrund uh, ihrer patronen toch een hohe uh, durchschlagskraft. Verkehrspolizei was damals ook met Kalashnikov afgezet, waar ik me immer gefragt habe, wat wil die polizei in een stad... Met Kalashnikov. Tijdens de dagen van de wende ben ik gelukkig als verkeersagent met een Kalashnikov niet in verlegenheid gebracht. Als de demonstranten zich niet zo beheerst hadden gedragen, was ik al vijf keer dood geweest. En ik niet alleen. We hebben gelukkig ook niet hoeven schieten. Dat is niet zo gekomen is, denk ik, niet alleen ik, maar ook veel anderen. We hadden damals eigenlijk gedacht dat die tenminste zeer lange nog in Ostheer Oostheer drin blijft. also je spreekt in de eenmalige NVA, want die NVA worden door de Bundeswehr overgenomen. Waarom de Bundesarmee geen Kalashnikov heeft, weet ik niet. Maar ik weet wel dat het na de Wende de beste oplossing was om het Oost-Duitse leger de Kalashnikov te laten houden. Ze kenden het wapen tenslotte. Een nieuw wapen was niet nodig. Maar de vredesbeweging, die toen vrij sterk was... wilde zwaarden tot ploegscharen omsmeden. En daarom is de Kalashnikov onbruikbaar gemaakt. Dat is een politiek symbool geweest. Men heeft de Russische wapens onklaargemaakt... en de eigen wapenindustrie de mogelijkheid gegeven te verdienen. Maar ook de Russen zouden hebben gezegd... als de voormalige DDR in de NATO wordt opgenomen... dan zonder onze wapens. Of de Kalashnikovs echt vernietigd zijn, betwijfel ik. Ze zullen wel ergens anders op de markt zijn gebracht. een of andere markt nog gebracht hebben. de Europese of den Weltwaffenmarkt. Dat weet keiner. De muur is gevallen. Niet alleen in Duitsland. Overal vallen denkbeeldige muren. En het reëel bestaande socialisme, het Oostblok, valt uiteen. Rond Knip heeft een verklaring waarom de Kalashnikov in Duitsland van het toneel verdwijnt. Toen de, de, de Berlijnse muur viel, toen was het Oost-Duitse leger, wat opgeheven werd... dat was volledig bewapend met Kalashnikovs. Ze noemden dat ding heel liefkozend Kashi. En eh, Oost-Duitse noemden dat trouwens geen geweer, maar noemden het een pistoolmitrieur. Heel merkwaardig, maar dat oh. komt waarschijnlijk uit de tijd dat het stormgeweer... ook door de Duitse legerleiding een machinepistool werd genoemd, de boendesweer stond op dat moment voor de keuze om een nieuw geweer aan te schaffen. Maar heeft toen niet gebruik gemaakt van die duizenden, tienduizenden, die die ze eigenlijk gratis overnamen na de val van de muur. En waarom niet? In Westerse landen is het gebruikelijk dat mensen die linkshandig geboren zijn, dat ook blijven. Ja. Vroeger niet, u misschien niet, ik misschien ook niet. Ik moest uh, wel rechts schrijven. Maar men is erop teruggekomen. En mensen die linkshandig zijn, die uh, blijven linkshandig. Nou, een linkshandige heeft een groot probleem met de kalasjnikov... en hij kan hem niet spannen. Dus man hiermee bezig is en de wapen zo aan zijn linkerschouder heeft... dan beweegt die hier hierheen en weer. Die hulsen vliegen in zijn gezicht. En als hij hem wil spannen en hij wil toch de trekker vasthouden... ja, dan moet hij dat met zijn rechterhand doen en dat gaat allemaal niet lekker. Wow. Galileo had dat wel heel slim bekeken. Die heeft toen de spangreep zodanig gemaakt... dat hij ook de linkshandige mensen gespannen kon worden. Maar met die... Die Oost-Duitse wapens was dat natuurlijk niet het geval. En die zijn dus niet door de boeders weer gebruikt. In plaats daarvan is er een duur nieuw ding van Hekla en Koch gekocht. Die wel voor linkshandige mensen geschikt was. En dat is nou leuk, omdat in landen die uh, een overwegend moslimreligie uh, uh, religie hebben... daar is linkshandigheid dat is een spoed als afwijking beschouwd. Linkerhand is onrein, die gebruik je maar voor één doel. En je hoort rechtshandig te zijn. Daardoor is de Kalashnikov daar zo'n succes, want dat probleem doet ze niet voor. In het Westen is dat probleem wel aanwezig. Volgens oorlogsverslaggever Arnold Karskens zijn er grote verschillen tussen de in gebruik zijnde Kalashnikovs. Eén van de allereerste keren dat ik ook echt benadrukt werd van dat is een Kalashnikov. Dat was in, uh, in Afghanistan in 1982 tijdens de Russische bezetting. Toen liep ik met de Mujahideen mee, die vochten tegen de Russen. En die jongens hadden allemaal een, een AK-47. Maar... Er was een klasseverschil. Ja, de AK-47, en die werden gemaakt in Pakistan, in die, in die dorpen en zo. En dat was allemaal handarbeid, dat zag er ook allemaal heel erg goed uit. Maar ja, het staal was gewoon niet goed. Je, je moet gewoon heel, toch heel speciaal staal, sterk staal hebben... wat dus niet te snel uitzet. Dat ook steeds zeggen, die, die klappen kan natuurlijk. Hè, want dat terugschot, dat, dat, dat, ja, dat, dat te vergt te de van een wapen. En die waren gewoon niet zo goed als de Russische... Buitgemaakt, AK-47. En als, dan, als je dan een krijger dan wel, zo moet je die naar wel zo'n echte AK-47 gaat... dan liet hij dat ook zien. Want er stonden dan de Russische letterschop op en hij zei: van dit is er echt. En ook was, was de kolf eraf of zo, dat maakt er niet uit. Zolang het maar een Russisch wapen was. En dat zie je nog steeds hoor. Want je kon, ik, ik ben ook in gebieden geweest waar ze dan. Roemeense AK-47 hadden of... of, of. Tsjechische waren nog wel redelijk. Maar hij dat, dat, ja, dat, zei hij ze ook van... Ja, als je drie keer hebt geschoten, dan, dan, dan rolt die kogel eruit. Die komt hier niet verder dan drie, vier meter of zo. En dat was dan aanmerkelijk min. Dat zag er wel bedreigend uit, maar dat had geen effect op het strijdveld. Het, het, het ligt niet altijd aan het me mechanisme, het ligt, ligt echt aan, uh, aan, aan de loop. Mm -hmm. En... Uh, die kun je ook op de internationale markt voor een paar tientjes kopen, natuurlijk. En, en, en dat is voor afdreigen, maar niet echt uh, om, om te schieten. Het was deel 1 van de Kalashnikov. Vult u beide delen op CD? Maak dan 7,50 euro over naar Giro 444 van de VPRO. in Hilversum onder vermelding van Kalashnikov. Dus 7,50 naar Giro 444 van de VPRO. Volgende week deel 2. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Een programma van Laura Stek, Astrid Nauta, Matthijs Deen, Daan Blokker... Hans Olink, Michal Citroen, Jos Palm en Paul van der Graag. Straks na het lange nieuws... De perstribune met Govert van Bakel. Vandaag onder meer met de tennisbondscoach bij de dames, Manon Bollegaaf. En wij zijn er volgende week weer. Dan niet vanuit de Hilversum Studio, maar vanuit het Museumcafé aan de Turfmarkt in Amsterdam. U bent daar van harte welkom. Uh, en meer informatie daarover op www.geschiedenis24.nl schuine-ovt. Volgende week dus vanuit Amsterdam. Nog prettige zondag. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. De Radio 1 Tour Top 100 oh, no, tout, tout Wat zijn de 100 beste Franse hits? El voulait que je la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 Noordsea Jazz. 8, 9 en 10 juli in Ahoy, Rotterdam. Koop nu kaarten op noordseajazz.com. Dit is Radio 1.